Frank van der Linde. Goeienacht zeg. Twee weken weg geweest. En uh, ik weet niet hoe het voor jou uh, is. Of voor jou geldt, geld. Maar ik ben blij om terug te zijn. Heerlijk. Twee minuten over drie. Midden in de nacht. Radio 1. En uh, uh, Ik zei het al. In, uh, in Noorwegen doen ze al een tijdje. Het is echt een, echt een fenomeen daar. hè. Meer dan de helft van het land kijkt ernaar. En ik dacht. Ja, wat, wat zij kunnen op tv. Kan ik op de radio. Slow TV is wat zij daar maken. En ik dacht, nou ja... Midden in de nacht kijken ze dan acht uur lang... naar een haardvuur dat brandt, bijvoorbeeld. Of een, uh, een schip dat vaart dan over de zeeën van punt A naar punt B. En dat wordt gewoon integraal uitgezonden. Twaalf uur lang. En mensen kijken ernaar midden in de nacht. Ongeveer drie miljoen mensen. En dan moet je weten dat er vijf en half miljoen mensen in Noorwegen wonen. Dus meer dan de helft van het land... Kijk dan naar een, ja, een schip dat vaart over de zeeën. Toen dacht ik, ach, waarom niet op de radio? Midden in de nacht zit ik hier ook. En uh, radio is antiek natuurlijk al best wel rustgevend. Maar ik ga het nog rustgevender maken. Ik ga voor slow radio vannacht. En uh, daarom hoor je onder andere dit. Gewoon ook echt heel rustig, hè, komt het. Wordt je er al rustig van? Bij mij werkt het wel, hè? Nog heel eventjes lekker. Ik zal het niet uh, twee uur lang laten horen. Maar het is wel echt heel rustgevend, toch? Het geluid van de zee, de golven die klotsen op het strand. Ja, oprecht word ik er heel erg rustig van. Waar word jij rustig van? 080112. Dat kan echt van alles zijn. Hè? Dat kan uh, een stuk wandelen. Waar Lizzie bijvoorbeeld rustig van werd. Of een boek lezen. Vind ik ook heel fijn, hoor. Kom ik echt even ook in mijn hoofd tot rust. Lichamelijk natuurlijk ook, want je zit. Maar sommige mensen die worden juist heel erg rustig van. Eerst heel actief zijn. Dus sporten, rennen, voetballen, fietsen. Noem maar op. Dat je al je stress en onrust eruit rent en sport. En dat je daarna weer helemaal zen bent. Helemaal rustig. 0800 1121. Ja, nog iets waar je heel erg rustig van kan worden. Althans, in mijn geval wederom. Het is muziek. Het is Ryan Adams. Ashes and Fire. Kees? Nee, Ad. Ontzettend. Ja, wat, Ad? Oh Ad? Ja. Ik, ik ben eigenlijk op zoek naar Kees even. Wacht, één seconde, Ad. Kees? Ja ik, ja, ik ben de Kees Oostrom. Hey, Kees. Hoi. Word je hier rustig van, van die zeegeleiden? Ja, ja. Ja, toch? Fijn. Ik heb op tv ook gewoon naar die treinen zitten kijken hoor, die dan door een landschaplein blijven Ja, dat had je vroeger op, uh, op uh, RTL 4 ook, hè? Dat was van uh, ja, ja, ja. in, uh, in uh, Luxemburg, reden die treinen dan rond. Ja, ja, maar het is net of je in de auto zit. Het is best wel leuk. Maar wat vind je daar dan zo rustgevend aan? Want ik vind, ik vind dat die golven bijvoorbeeld... Je luistert naar Radio 1 trouwens... en het gaat over ja. rustgevende dingen en over slow radio. Dus alles gewoon wat rustiger en gewoon de tijd ervoor nemen. Maar wat vind de jij daar zo rustgevend aan? Dank van de lente. Goeienacht. Maar wat vind jij daar zo rustig aan, Kees? Nou, kijk, ik, ik, ik, ik, ik leef een heel onregelmatig leven. Dus soms dan... Uh, S'nachts kan ik niet zo goed slapen. Nou, destijds zag ik dit soort dingen maar Die kom ik nou niet meer tegen. Maar nu kijk ik naar 24 Kitchen. Oh. Terwijl ik helemaal geen eten in huis heb. Nee, <laughs> maar het is echt... Ik kijk er ook heel vaak naar. En oh, inderdaad, ik word er ook heel rustig van. Ik vind het geweldig. Dat vakmanschap van die Rudolf en zo. En dan... Uh, maar dan gaat hij... En dan net met die trein gaat hij weer... Dat het deegje opnieuw klaarmaken. Hetzelfde deegje, weet je ook. Dan zegt hij, ja, dan doet hij weer wat bloemen... en dan een eitje erin en dan een beetje met boten boter... en met zijn handen doorheen en ineens... Uh, in, uh, in een paar, halve uh, half minuut is het een deegje. Het is allemaal zo simpel als je dat ziet. Ja, en maar ook gewoon het snijden van een, uh, een ui... en het pletten van een knoflook... Ja, en dat ja, en in de hij een gewoon... paar inkeep hup, hup, hup. nou, nou, nou. Ah. Maar ik moet wel eerlijk zeggen... Ik dat ik er wel een betere kok van ben geworden. Ik ben niet zo'n benadigd uh, kok... Maar dat ik door dat te ja, ja. kijken van 24 Kids, er wel handig in ben geworden. Nou, Rudolf is echt heel goed, want hij heeft allemaal in Zwitserse uh, restaurants gewerkt. En vooral met dat gebak en die taart heeft hij heel veel gedaan. Die weet er gewoon alles van ook zijn soepie koken. Ik wil de minst leuk ja. hoor, dat bakken trouwens. Van hem. Zeg je, ja. Ik vind hem wel met die taart het minst leuk eigenlijk. Oké, okay. maar als je je soepie kookt, altijd eerst een uitje onderin en een beetje aanbakken in de olie. En dan ga je je soep een beetje. ...opbouwen, maar die ui hoort er altijd bij, weet je wel. Zodat hij meer smaak krijgt? Ja, ja precies. Maar dan krijgt hij, begint hij een beetje smaak te krijgen. En een klein beetje knoflook misschien erin. En, uh, ja, ik weet het gewoon precies, joh. Gewoon zo'n bouillon maken. Dat leuk. Maar daar word je maar, dus heel rustig van. Ja, daar word ik heel rustig van. van. Maar als uh, Robert uh, Pagnier uh, komt, die Italiaanse... ...dan word ik een beetje onrustig altijd. Omdat hij zo loopt uh, te kletsen en te druk nee, te doen? En omdat het zo'n lekker wijf is. Oh, is dat... Uh, ik weet niet welke dat is... Wat meisje. Dat is een klein, weet je, niet zo groot meisje, donker haar met ja. Uh, ja, enorme tomaten. Ook, uh. nou, okay. En ik ga ze ook altijd in te snijden. Okay. Maar uh, <laughs> en waar word je nog weer rustig van, behalve 24 Kitchen, tv kijken dus? Uh, nou, uh, bijvoorbeeld van Seinfeld of zo, weet je wel. En dan heb ik ze ook al tien keer gezien. Het is echt wel te erg, weet je wel. Van de tv wordt niet slechter, maar ik, ik zie gewoon veel te veel. Ja. Maar tv-kijken brengt jou dus wel een soort rust of zo. Je komt hier in, een, in een rustmodus. Ja, wel, want het gaat er elke keer om die grappen. Zeker bij Seinfeld en bij. Ja, het is, het is gewoon geweldig, weet je wel, ja. En, en dan, kan, dan heb ik het al voor de zoveelste keer gezien. Maar dan ontdek je toch weer steeds nieuwe grappen. En dan denk ik, oh, het zijn die mensen toch knap? Maar dat ik dat kon. <laughs> Kracht om zo van herhaling. Een goede grap te schrijven. Ja. Het, is, het, is, het is vaak zo gaaf. Maar dat zie jij dan ook wel eens, denk ik. Ja, ja, ja. Ik denk niet dat jij heel regelmatig leeft, dus op een, op, op een moment, dan lig jij s'nachts ook uh, voor die tv of zo. Nou ja, ik, ik lees dan, ik word wel rustig van een boek lezen bijvoorbeeld, of muziek luisteren. Okay. Oh dat is wel mooi, ja. En dat uh, geeft me altijd wel rust. Ik hoop dat je rustig blijft luisteren, Kees. Ik vind het leuk dat je er weer bij bent. Ik blijf naar je luisteren. Heel goed. Oké, okay, Fijne dag, nacht, dag. doeg. Nu eventjes naar Ad. Ad, goedenacht. Ja, goedenacht. Ja. Nou, ik. Van vond die golven vond ik een beetje uit te jagen. Wat vond je, de golven? Ja, een van die, van die wilde, wilde golven. Als ik golven denk, dan denk ik aan dat kleine kant. Je lijn is er niet zo heel goed, Ad. Als je aan golven denkt, denk je aan... Ja, mag even, zo even de speaker eraf zitten. Kijk. Nu praat ik beter, hè? Veel beter. Ja, de speaker doet het niet altijd goed. Nee, maar ik vind die golven vind ik echt angstaanjagend. Deze? Tsunami-achtige geluiden zijn dat. En als ik dus kabbelen van water hoor, als je veel gezeild hebt, dan een uh, windkrachtje twee en je hoort het kabbelen tegen de, de, tegen de boot aan, een beetje het klapperen van de zuiltjes. Dat vind ik rustgevend. Oké, okay, dus je vindt uh, wat ik toen net liet horen ook nu weer eventjes? Vind jij gewoon te heftig? Anders had ik wel je telefoon gepakt. Ik denk, nou, dat vind ik wel rare voor rustgevend te... ja, Ik word er wel rustig van hoor. Ik heb ooit een keer in een huisje in, uh, in Thailand aan het strand geslapen. Dat was een heel tof, ja. hele mooie vakantie. En daar nou hoorde ja. ik dus ook de zee. Terwijl ik in mijn bedje lag, hoorde ik de hele tijd die zee ja. zo. Ja. Mooi, heel rustgevend ook. Oh, nou ja, goed. Ik, ik heb natuurlijk ook mijn, mijn ervaringen. Ik, ik, ik ben altijd een buitenman geweest. En, dat ik dus, en ik heb ook altijd paarden gehad. Als je dan in je stal kwam... en je geritsel van de paarden in de boksen... en de knabbelen en de snuiven... en je hangt ze over de deur heen... dat is, dat is rustgevend. Maar het, het, het gerommel van de paarden in jouw stal... gaf jou heel veel rust? Ja, dat, is, dat, is, is, dat is, is, iets, is iets heerlijks. De, de lucht ervan en, en, en, en dat is zo rustgevend. Dat vind ik heerlijk. Geef... En wat ik vroeger, vroeger ook deed... Dus midden in een weiland liggen, want ik kom uit het noorden. En dan een leeuwenrik de lucht in zien gaan. Dan moet je plat op je rug gaan liggen. dus het doodstil. hoor je alleen het ruisje van de wind. En dan een leeuwenrik die helemaal torenhoog gaat. Die zie je nou haast niet meer, want die zijn er haast niet meer. Nee. Dat zijn van die... Ja, ik ben 73, 73 dus ik, ik praat natuurlijk al natuurlijk over een hele periode. Dat, uh, dat je dus van uh, dat soort dingen herinnert. En dat rust geeft aan mij. Maar het geeft je ook wel rust, denk ik... dat je dan helemaal zo alleen daar in dat weiland ligt. En dat jij dan gewoon... Het is waarschijnlijk in de, nacht, of nee, in de nacht dan zie je die leeuwen, denk ik niet. Maar dat je wel... Nee, overdag. Maar er is niks om je heen. Dan hoor je dus eigenlijk helemaal niks... maar uit het geruis van wind of misschien snelwegen ja. ver weg. Ja, ja. En ik heb, ik, heb, ik, ik, ik, ik heb ook heel lang... Ik ben biologische landbouwer geweest. Dat ik in een boomgaard aan het snoeien was. En dat was dan in de Noordoostvolgen. En dan... Alleen maar stilte, alleen maar vogels. En dan in je eentje door zo'n boomgaard lopen. En als je zin had, dan nam je het bovenste appeltje. Mm. En dat, dat zijn hele mooie, mooie kleine dingen. Dat dan. is heel rustgevend. Ja, dat is ook rustgevend. En ja. nu? En nu, Ad? Lig je nu nog wel eens in het weiland? Uh, nee, dat, ik, ik, heb, uh, ik heb een foutje gemaakt. Ik ben uh, naar het midden van het land gegaan. En ik woon wel buiten... Maar het is ontzettend druk, hè? Ik, woon in, ik woon in Vreeland, bij, vlakbij Hilversum. En uh, ik had liever weer, uh, ik heb aan de Wadden gewoond in Nes. Mm -hmm. Ik heb in Drenthe gezeten. Uh, ik heb, ik, heb ik, ik rijd al, al 35 jaar geen auto, dus ik deed alles op de fiets. En dan ging ik stage lopen ergens, uh, gewerkt met uh, ook wat rustgevend is. Met een melkstal, geiten, honderd stuks. Jij wordt volgens mij ook rustig dan... van beesten en zo om je heen. Ja, en als je in een stal met lammetjes komt. Hè, want die lammen, jij een stukje 30, 40. Dat is zo mooi. Als iemand doorgedraaid is, zet hem in een stal met lammeren. Die komen op je klimmen en die zijn lief voor je. En... Dat is zoiets moois. Volgens mij heb je die uh, therapieën wel, dat je ook kan knuffelen met lammetjes en met varkens, zodat oh, dat is dat je, best. Dat is dat je best. helemaal kan ontstressen, dat moet je maar eens opzoeken, ja. dat heb je, dat is heel leuk. Ik heb, ik heb wel eens midden in een kudde paarden gezeten, er zat ook een hengzwei en veulens, en die deden niks, want hou je wel in de gaten, en dan ga je midden in die keur op de grond zitten en die zijn gewoon aan het grazen. Nou, er is niks geruststellends afstaan. Ik heb een uh, hond in de studio altijd hier, in de nacht. Die loopt hier rond bij Radio 1. En uh, ja. s'nachts haal ik hem altijd hier binnen. En dat geeft me ook wel een bepaalde rust. Hij ligt ja. dan in de hoek. Roef heet hij. Je, je hoorde hem ja. toen net ook altijd doorheen blaffen een beetje. Maar die, ja. uh, die, uh, dat geeft me ook rust als hij hier is. Ja, honden en paarden zijn mijn lievelingsdieren. Dat, dat is iets geweldigs. Dankjewel, uh, Ad. Ja. Voor het rustmomentje van jouw kant deze nacht. Oké. Okay. rustig. <laughs> Yes. Ja, ik blijf nog even wakker hoor. Luister naar Radio 1, Nachtbrakers. 20 minuten over 3. En het gaat over rustige dingen, slow radio. En dit zijn de Lumineers. I feel a filth in my bones. Wash off my hands till it's gone. They're closing in with velvet curtains Some love was made for the light back to bed. meneer, slow it down. Het gaat over uh, slow radio, daarom ook uh, slow it down. Het gaat over rustgevende dingen. Waar word jij rustig van? Wat geeft jou rust? En um, slow radio is een, een fenomeen in, uh, in Noorwegen, althans slow tv in dat geval. Dan uh, volgen ze een, een trein van uh, punt A naar station B en dat duurt gewoon 6, 7 uur lang en dan kijken dus heel veel mensen naar. Toen dacht ik van weet je, wat zij daar kunnen op tv, kan ik hier op de radio. Dus Zometeen hoor je nog geluiden van een trein. Waar je heel rustig van wordt. En zometeen ook nog, want dat hebben ze ook uitgezonden daar. De, de, de weg van een, hoe een trui wordt gemaakt. Dus dat ze een schaap gingen scheren. Werd dan verwerkt, die, de, de, de, de wol. Gingen ze dan breien, gewoon urenlang breien op tv. vee. En dan uiteindelijk dat de trui klaar was. Hoor je zometeen ook nog een stukje van. Eerst even naar mijn vrienden in de bar. Want die praten mee over het onderwerp van vannacht. Wat maakt jou rustig? Ooit Bar. Ik had Vroeger als kind had ik zo'n bandje, als, en ik kon nooit slapen als kind, echt nooit. En had ik zo'n bandje met watervallen en, en vogeltjes. En ze, ja, nou, natuurlijk mijn ouders hadden dat en die zetten ze dan bij mij maar op. Dat vond ik fantastisch. Met van die dolfijngeluiden. Ja, zo'n bandje, ja. Nou, ik had laatst voor het eerst een uh, massage gehad, omdat het oh. ik dacht dat ik eraan toe was. Had je te lang niet gesport? Ik had gewoon niet gesport. <lacht> dat was een gevaarlijke combinatie inderdaad. Nee, maar toen zetten ze dus zo'n bandje op. Maar die ging loepen. Dus het was een bandje van drie minuten. En dat ging... Kom die dat toe weer. was van een uur. Dus uh, heb ik een uur lang uh, inderdaad die, de, de zegeluiden gehoord. Maar dat vond ik irritant. Qua ontspannen staat een goede massage toch wel heel erg op één voor mij. Hoor. Dat is wel echt... Ik word er zo zen van. Als je echt ja. op een strand ligt in Azië. En je wordt echt helemaal tot moes gemasseerd. Dat vind ik zo fijn. Ja, ik was daarna wel echt een uur uh, half van de wereld. Ja, je bent echt een soort zombie dan. Ja. Uh... Ik doe ook wel eens een bikram yoga. Maar dat is toch juist inspannend ook? Ja, nou, nee, in? het is een soort van sauna-achtig, mediterend. Je moet beginnen zeggen dat je denkt dat je doodgaat, de eerste sessie. En daarna is het ontspannend. Dus met meer dingen. Even? En wat is dat? Ja, yoga alleen met een temperatuur van 40 graden. Oh. <laughs> dus dan ga je zweten en zo. Ja, wat ik ook erg ontspannend vind, zeker na een frustrerende dag, is uh, mijn Xbox aanzetten en iedereen doodschieten in Grand Theft Auto. Okay. Echt, echt mensen in de fik steken, hoeren neerknuppelen, met auto's hele gezinnen overrijden. Dat vind ik zo chill. Ja, echt, nee, daar word ik heel erg ontspannen van. Niet Helemaal goed hoor. Ja, ja zolang, zolang ik het niet echt doe. Ik zit mensen te denken, ik word zo ontspannen van de kapper. Ja, nee, maar omdat zitten dus ze ook iemand oh. met je aan je haar en je hoofd... een beetje te masseren ja, en zo. Lekker, ja. dat vind ik dus ook heel relaxed. Allerlei dingen waar mijn vrienden in de bar rustig voor worden. Massages, uh, geluiden, zo'n bandje waar natuurgeluiden op te horen zijn. Of een kapper dat iemand zo aan je haar zit te vinden. Dat vind ik ook altijd wel relaxed, hoor. Uh, ik zei het toen net al. Uh, ze hebben op Noorwegen, op Noor Noorwegense tv... hebben ze een marathon uitzending gedaan van acht uur... over hoe een trui wordt uh, gebreid. En, uh, nou ja, gaan we dan. Ik ga u proberen te leren breien... We beginnen met opzetten, maak een lusje, Zo, dat is de eerste steek. Dan gaan we opzetten? Er zijn verschillende manieren van opzetten, deze doe ik altijd twee draadjes. Doet uw vingers duim en wijsvinger tussen de twee draadjes. Houdt ze even aan de onderkant vast, haalt het naar voren en dan pakt u die en die en die en dan maakt u een knoopje. Die, die en die en een knoopje. Dus wijsvinger, met die vingers pakt u die draad, haalt de duim erbij naar voren. zet ze los op, anders dan loopt hij zo te worstelen in de eerste toer. Een goede leiddraad is. Met één lengte draad over uw naald kunt u ongeveer 20 steken mee opzetten. Zorg dat er een draadje overblijft zodat u wat vast kunt zetten als uw breiwerk klaar is. Ik denk dat ik genoeg steken heb opgezet. Haal uw breinaald even door uw haar, dan is die lekker glad. We beginnen met rechts te breien. Steek voorin, omslag. Die naald er doorheen halen, af laten glijden. Steek voorin, omslag. Doorheen halen, af laten glijden. Ja, zo gaat dat uh, nog wel eventjes door. Het is, ja, ik ben het echt wel heel rustgevend als ik eerlijk ben. Al ben ik nou niet zo'n enorme ben, maar uh, ja, ja, dat iemand gewoon zo uitleggen hoe het gaat, doorsteken, af laten glijden, vind ik wel rustgevend. Goedienacht, juraars naar Radio 1. Hans, goeienacht. Hans? Hallo. Met wie spreek ik? Hallo, met Ellen. Oh, Ellen, hallo. Hi. Hi. Hoi. Waar word jij Hi. rustig van? Van stilte. Nou <laughs> sst, sst. Ik gewoon uh, naar buiten gaan, de natuur. Ja. Of met de hond. Of dus geen radio aan, alles uit. Maar dan echt totale stilte, word je dan niet weer een beetje uh, onrustig daarvan? Ik heb het ook wel eens, want ik denk van nu even helemaal stil, gewoon niks, en dat ik dan op een gegeven moment besluit me wel weer een beetje zo'n gevoel van. Oh. Ja, maar dat is juist, ik denk dat dat uh, uh, iets van de laatste jaren is. Ik betrap me er zelf soms ook via van internet en tv. We krijgen zo giga veel informatie. Dat als het stil valt, dat het gewoon eng is. Ja, dat we het niet meer gewend zijn. We zijn het niet meer gewend. We zijn het, ik bedoel, reken maar als een kleine kindje speel je in de zandbak en je eentje met stilte om je heen. En naarmate je ouder wordt en steeds ouder wordt, krijg je steeds meer informatie. En die kun je gewoon dat kun je eigenlijk niet meer kwijt. Het is gewoon veel en veel en veel te veel. Ja, ik heb ook altijd muziek op, bedenk ik me nu. Als ik uh, bijna altijd, ja. als ik op de fiets zit, of als ik in de trein zit, ja. of als ik loop, of ja. als ik ja, altijd maar die prikkelingen. Ja, in stilte zijn we bang voor geworden. We zijn helemaal verslaafd aan prikkels. Terwijl stilte heel mooi kan ja. zijn ook wel, denk ik. Ja, het is hard. je was toen op reis en toen vertelde je over. Ik weet niet waar je zat. Er was toch heel heel erg buitenaf en stil. En dan verwonder je over hoe die mensen eenvoudig leefden, weet ik wel. En ja, ik was in Vietnam in, uh, begin Vietnam. dit jaar. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Dus ik heb het gevoel hebben van, jeetje, er is niks, helpt. <laughs> ja, maar dat was, vond ik toen wel heel mooi. Maar in het, in het dagelijks leven, als het dan helemaal stil is... weet je, het zorgt ook wel voor mij dan, ik weet niet hoe het bij jou zit... zorgen prikkelingen, zoals muziek en radio luisteren of tv kijken... ook wel dat ik eventjes... Uh, niet nadenken over wat ik nog allemaal moet doen. Of dat ik nog uh, naar de schoenmaker ja, dat... moet. Of dat ik voor mijn werk nog aan de gang moet. Of dit of dat. En dan zorgt het voor afleiding. Maar dan... Ja, maar dan ben je, toch... ben je toch altijd aan het vluchten? Van ja. Van maar... de ene drukte in de andere drukte. Ja, het is een soort. Uh, een... Ja, nee, maar het is het niet dat mijn hoofd omloopt hoor. Ik kan het, ook... het is niet dat ik gestrest ben. Heel erg. Oh, maar mensen net... hebben een veel lager incasseringsvermogen. Kijk, ik zit tegen de 50 en jij bent. 25? Ja, 24. Bijna 25 ja. trouwens. Ja, nou moet je kijken, ik ben al dubbel zo oude knakker. Mm -hmm. <laughs> ik durf te wedden dat mijn investeringsvermogen hoger is bij jou. Qua dat rust nou en qua stilte. Ja, kan, ik woon buiten. Ik heb tijden om gewoon. kijk mensen aan het dansen om te laten zien, Dit ben ik, dit ben ik, dit ben ik. Hier, kijk naar mij, kijk naar mij, kijk naar mij. Zo'n maatschappij is het moment. Ja. En als je dit, dan ben je altijd bij jezelf vandaan. Nou, dat is wel ja, interessant. Zo veel energie dat vreet je op, jongen. Dat is echt. Ik zie uh, jongere mensen gewoon uh, langs uit hun eigen schoenen springen. Zoals. Omdat ze en dus, ze dus zijn... zo druk zijn. Ja, het ja. is nooit stil. Ze, vinden nooit, ze zijn nooit bij zichzelf meer. Ze zijn altijd bezig of ze worden bezig gehouden door allerlei mediums. En waar, en waar, je waar, was... word, je, waar word je nog meer rustig van, uh, Ellen? Behalve dan van uh, stilte? Af. Bataal in muziek, muziek kun je helemaal knetter van worden. En heel veel mensen zoeken muziek op waardoor ze nog meer gestresst worden zonder dat ze het in de gaten hebben. Um, bijvoorbeeld het hele erg house muziek. Hè? Dat laat nou, je hele gesteld met de knappe vroeg of laat. Maar daar kan je ook wel weer in een soort uh, trance van raken. Hè? Als je gewoon constant dezelfde beat. Je jezelf vandaan. Ja, <laughs> maar wel in jezelf. Nee, met je vlucht nee, is niet in jezelf. Je bent niet in diezelfde. In de gewone denkwereld. Als je gewoon nadenkt. Als je in stilte kun je toch nog blijven denken, hoor. Absoluut. Ik had gevraagd om een plaatje. Welke? Okay. Het is een hele mooie. Van, um, die zit er tussen rust en toch ook weer... Ja. Ik weet niet of ik het Jacques uh, Savaretti? Jacques Sarf Driema, Savaretti? Ja, Drimo's. Dat is een heel... Ik vind dat altijd een heel prettig plaatje. er zit heel veel waarde in. De dro echte dromers zijn er aan het Dreamers heet hij ook, hè? Ja. ja. Ja, ik schrijf hem even op. Ik, uh, ik kan niks beloven, Ellen, maar ik ga even kijken of ik hem heb. Als je in de tijd dat je niet met mij praat, praat je al veel rustig. Ja. ja, maar ik probeer sowieso altijd wel, ook omdat het midden in de nacht is, rustig te praten. En zeker in deze uitzending dat het over rust gaat. Maar je breekt ook wel een soort rust, hoor, vind ik. Inderdaad. Ik zit zeg mij maar heel vaak van mij. Ik maak me niet zo druk om dingen. En toch zie ik alles om me heen. Ja. <laughs> nou ja, ik ben wel blij dat je, je zo druk hebt gemaakt... dat je de telefoon pakte en belde naar 0800-1121. Nee, een jongen. En komt kom goed met jou, hoor. Ja. <laughs> goed om te horen. Dankjewel, Ellen. Fijne hey, dag. Yes, Kijk jij ook. Nacht. Dag. Ik denk dat Ellen dit plaatje ook wel leuk vindt, hoor. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. My baby don't care for sure. My baby don't care for clothes My baby just care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 Something he can't see is something he can't see. I want. Wonder... DNN Radio 1. Nachtbrakers Frank van der Lende. Goedenacht. Het is uh, tien minuten over half vier en het gaat over slow radio. Dus uh, ja, langzame radio, letterlijk vertaald. Maar ik heb het uh, gepikt, als het ware, van de tv uit Noorwegen. Daar, uh, daar doen ze dat ook. En daar hebben ze dan beelden van uh, breiende mensen acht uur lang. En ze hebben daar ook een, uh, een, een film van uh, bijna tien uur lang... dat ze een treinreis volgen. Dus nou, zodoende doen we dat ook eventjes hier op de radio. Hier het voor je. Dat je zo in die trein zit en dat die zo raast door het landschap en dat je naar buiten kijkt. Ik word daar wel rustig van hoor, van dat idee. Dat je zo uit het raam staart langs de weilanden, langs de gebouwen en dat het maar doorgaat en doorgaat. Dan kom je bijna aan op het station. En dan is de treinreis weer voorbij. Zag je jezelf even zitten in de trein? Ja, ah, toch wel lekker even hoor. Even die rust weer. Hans, goedenacht. Hallo, Hans. Hallo, Hans. Waar word uh, jij rustig van, uh, Hans? Nou, ik ben al uh, vier dagen gepensioneerd. Dus ik heb elke dag vakantie. Dus jij hebt elke dag rust? Ik heb elke dag rust. En ik hou me eigenlijk ook rustig. Dat niks hoeft. Bereik je die rust dan? Ben je dan niet druk, om toch met, uh, ik weet niet, familie, vrienden uh, naar de bakken gaan? Want uh, ja, je hoeft in principe voor de rest niks te doen. Nee, omdat je oud bent, zijn de meeste kinderen, familieleden, zijn al uh, vertrokken aan het eeuwige leven. Ja. Dus wij zijn gewoon. Waar je? Dat is uh, Veldep. Veldep bij Roosendaal, Veldup bij Arnhem, uh -huh. dus we hebben de Achterhoek, we hebben de postbank, uh, we hebben alles in de directe omgeving. Dus vandaag dus, leven we gewoon heel rustig. Ja. Relaxed. Klinkt heel fijn qua, qua leven, behalve dan dat je uh, zegt dat veel familie al ja. uh, naar de eeuwige jachtvelden is. Ja, Maar is een, rust, is een rust dan ook niet eenzaamheid ergens? Nee, we zijn helemaal niet eenzaam. Want we wonen zelf in een groot seniorencomplex. En daar heb je altijd wel wat contact. Oh, dus kun je ook met de buren uh, uit fietsen gaan, bijvoorbeeld? Ja, ik bedoel, is dus van alles wordt georganiseerd. Ik bedoel, wat dat betreft hoef je niet te vereenzamen. Nee. nee? Maar ik moet wel ik zeggen, wij zijn de generatie die vanaf de 15 jaar al werkte en, en moest gaan werken. Ik heb 40 jaar gewerkt als technisch uh, servicemonteur. En ik heb honderdduizenden kilometers ter wereld gereden. Uh, en nu uh, kan ik lekker rustig leven. En waar werd je rustig ja. van toen je nog aan het werk was? Nou, goede muziek had ik onderweg mee. Uh, dat is vooral de trucksmuziek, uh, de muziek. De country -muziek. Uh, dat zijn de, de bekende zangers. Country muziek. Dat ja, dat mis ik nog een beetje op de radio. Ja. En ook uh, de vrachtwagenchauffeurs. Ik vond het echt vaak naar de truckersmuziek. En zong je dan ook mee als je in de auto zat, bijvoorbeeld met die countrymuziek? Ja, jongen, dat, dat weet ik <laughs> hey, Maar ik ging s morgens om 6 uur de deur uit. Om om 8 uur in het land te zijn. Dat hey, was ik in het West van het land. Daar ging ik dan toe. Dan ging ik 6 uur de deur uit. En dan was ik om 8 uur was ik in de binnenstad van Den Haag. Hey, dat was echt elke keer planning. Hey, en dat was wel... Uh, iemand moet zorgen hey, dat je zelf probeert een evenwicht te zoeken... tussen de tijdens de deur uit te gaan... en ga jij gewoon rustig houden. Hey. Maar waar ik, uh, zelf, waar ik zelf ook rustig van word... is uh, ik gebruik ontzettend veel internet. Internet, En wat doe je daar dan ook om rustig van te worden? Er is ik een hele mooie website, Gary. Hey. Nou, kom maar door. Dat is van de Space, dat is van de space Shuttle. Space shuttle. Ja, dat is www. De N van Nico. Ja. Cijfer 2. De e van IJsbrand. De O van Overton, Ja. Punt com. n 2 y Ja, www De N. De 2. De... Ja. Nou, ga ik Krijg eens een kijkje opnemen. De ja. En je had het over treinen? Nou, ik heb een digitaal medium. dat kan ik bijna half weer ontvangen. En de Duitse Bundesbaan. Dat er was een baan, G5. Die had uh, s'nachts programma's. van de mooiste treinreizen uit de wereld. En die zonden dat ook gewoon uit, de hele tijd? Ja. En waar ik ook rust van word, is het een prachtig programma, een reisprogramma, een drie op reis. Absoluut, van BNN ja. ook? Jong het is geweldig. Mooi hè? Leuk. Jong. Ja, ik heb zelf uh, een bepaalde leeftijd, maar het wordt heel goed gepresenteerd. Maar ik moet zeggen, ik heb zelf uh, al 18 jaar staat dit ontvangst. En ik kan enorm veel uh, mooie programma's. Ik kan Noorwegen ontvangen. Ik kan ook uh, allerlei mooie uh, natuurzamels uh, ontvangen. Als Arte, als Phoenix. Uh, uh, ik zie het trouwens op de website nu. Uh, sorry dat ik je onderbreek. Maar ja. ik, ik zie op de website nu dat uh, de, die N2YO. Dat je inderdaad. Ja. Je volgt dan een space shuttle die dan over het land vliegt. Ja. Je kunt ook zien de dag en nacht. Je kunt ook je locatie zien. Je geeft enorm veel informatie. Ah. Daar heb ik nog een andere, en die gebruik ik ook veel. Laatste. Dat is de lancierbaas van de Ariane raketten. Ja. Dat is www.arianespace.com. Ja. Oké, okay. nou, die, die, die schrijf ik ook even op. Ga ik daar een andere keer naar kijken, maar in ieder geval, dat geeft jou wat rust. En daar ben ik blij van. heb ik nog. En daar heb ik nog een mooie voor je. Die heb nou. je op Noorwegen, okay. die programma's ontvangen. Ja. Via internet. Dat is www. <laughs> TV.com. Het is dus zonder punten tussen. Dus www -tv .com. Het is www.itv.com Ook opgeschreven, Hans. Ja? Yes, ah, dankjewel. Echt rust. Het is de, er een stukje countrymuziek. Ja? Ik, uh, ik, ik zet hem bij de Jack Savaretti Of Jacques Savoretti. Uh, op ja, het lijstje best... van rustige muziek. Hartstikke fijn. Hey, dankjewel, Hans. En... Goeiedag. Dag, dag. dag. Cita, goeiedacht. Cita. Hoi. Hallo. Hoi. Hoi, je spreekt met Frank van de Radio. Ja, leuk. Hallo, goeiendag. Ik, ik heb een echo, heel hele erge echo. Ik heb nergens last van, maar kan je in eentje met me praten zo, uh, terwijl je, je dat wel. hoort, of moeten we je even terugbellen? Je nee, ik kan wel. Oké. Okay. Uh, nou, ik vind dat je een vreselijk leuke stem hebt. Word je er rustig van? Uh, nee, dat niet. Oh, dat is jammer. Nee, maar uh, je hebt wel een hele prettige stem. Maar het, uh, het probleem zit er bij mij in. Je gaat altijd uit, want uh, je hebt achtergrondmuziek. Deze bedoel je? Ja, en dat is, dat is zo hinderlijk. Maar dat geeft wel een beetje als sfeer. Ik, nee, als ik wakker word en uh, jij bent erop... en die achtergrondmuziek zet ik hem altijd uit. Nou. Ja, ik kan het niet... Weet je, als ik er muziek bij wil hebben... Bij jouw achter, achtergrond, dan, uh, dan zet ik zelf wel muziek op. En wat vind je van dit niet... dan? Vind je dit beter dan? Wel relaxter? Als achtergrondmuziek? Nee, ja, helemaal niks. Helemaal niks. Ik luister naar de radio om naar de radio, uh, om naar de, uh, naar de stemmen te luisteren. Om, om naar een programma te luisteren, maar niet om, om twee uh, dingen door elkaar te hebben. Maar ik vind het wel rustgevend, een beetje op de achtergrond. Zo, zo waar je dan een beetje nou ja, qua. Net zoals je. Stel dat wij in de kroeg ja, zitten maar het samen, Zieter. Het hoort niet op één. Het hoort misschien op, uh, op radio 3 of zo, maar niet op één. Maar stel dat wij nou samen in de kroeg zitten, Sita, dan wil je dat het dat ook helemaal stil is in de, in de kroeg dan? Nee, maar dat is toch iets heel anders? Ja, maar in principe praten we dat... ook gewoon lekker met elkaar hier... net zoals we nee. in de kroeg doen. Nee, nee, nee. Maar als ik met jou in de kroeg zit... dan ga ik naar de kroeg omdat, uh, omdat ik het uh, gezellig vind... Om, uh, om daar een aantal mensen te ontmoeten. En dat er dan muziek is... Trouwens, er zijn ook kroegen waar helemaal geen muziek Ja, die heb je inderdaad. Ik ken ze ook wel. Ja, hè? heerlijk. Ja. En, maar dan heb je wel weer het geroezemoes van de mensen. Dat vind ik ook wel mooi. Ja. Ja. Oké, okay, dan doe ik ja. voor jou nu even Sita. Ja. Hup, alles uit. Wat? Helemaal rustig. Ja. Ga je dat in het vervolg doen? Nee. Nee? Ah, nee. Ah, maar ik jammer. zal er rekening mee houden dat ik het iets minder hard zet van jou dan. Jammer, jammer. Goed Sita, waar word jij rustig van verder? Waar ik rustig van word, van, uh, van slapen. <laughs> maar dat ben je niet aan het doen nu uh, Nee, maar uh, dat, is, uh, dat is wel iets waarbij je het meeste rust van krijgt Absoluut, maar dat is fysiek vooral Maar waar word je ook rustig in je hoofd van? Bijvoorbeeld, toen net hoorde ik een massage uh, Wandelen heb ik veel gehoord Onder de douche staan Die warme stralen op je rug Ja, dan kan ik heel goed nadenken de meest uh, waanzinnige invallen krijg ik dan. Oh, dus dat geeft je rust in je hoofd ook echt. Ja, ja. En verder nog iets? Uh, in de natuur wandelen, zonder muziek. Ik heb ook wel eens een wortman meegehad of zo, maar dat uh, vind ik toch niet prettig. Hou je niet zo van uh, muziek? Uh, jawel, ik hou wel van muziek, maar... Uh... Uh, ik, heb graag, uh, ik heb heel vaak ook de radio gewoon uit. Maar als ik hem luister, luister ik meestal naar uh, één. Ja. Nou, dan word je in ieder geval geïnformeerd. Absoluut. En word je daar dan ook rustig van als je dan de stemmen op de radio hoort? Uh, ja, vaak wel. Het ligt ook een beetje aan de stem, hoor. Nou, ik ben blij dat je bij mij dan niet rustig wordt, maar dat je hem in ieder geval wel prettig vindt. Ja, maar hij gaat er wel, wel uit als, als de achtergrondmuziek nog blijft draaien, want uh, daar kan ik niet goed tegen. Oké, okay, maar draai ik eerst wel een, een, een liedje, een heel mooi liedje, waar je wel zeker rustig van wordt. Is dat goed? Een mooi liedje. Komt-ie. Oké, okay, he. Ja. Dag. Dankjewel, Sita. Doei. Doeg. Dit liedje dus, bon Ver, heet de man. En hij zingt uh, Skinny Love. word je toch wel rustig van. Een man met een gitaar. Boniver en Skinny Love. Het gaat over uh, ja, rustig zijn of worden. Waar word jij rustig van? 0800-1121. 0800-1121. Of mailen mag ook, hè. Als je nu in alle rust ligt te luisteren en denkt van... ja, ik wil niet dat het verstoord wordt door een telefoon... en door praten verder van mijn kant. Dus ik bedoel dan eigenlijk jouw kant. Dus niet mijn kant, want ik blijf wel praten. Want ze is je stil op de radio... Kan het ook, mailen doe je naar nachtbrakers.bnn.nl uh, Een dingetje wat ik al vaak voorbij heb horen komen is de natuur. Ik uh, hoorde het verhaal van Ad, die ging in het weiland liggen. Toen net Sita Die zei, door de natuur wandelen word ik heel rustig van. En dan voor iedereen natuurgeluiden. Echt wel een beetje oerwoudgeluiden zijn dit, hè. Even tot rust komen.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 Beatles. Phil? Ja? Hallo? Ah, Frank. Hi, uh, Phil. Uh, wil je nog heel eventjes rustig blijven zitten uh, bij de telefoon? Want dan ga ik uh, naar het NOS-journaal en dan kom ik daarna bij jou. Helemaal goed. Hou je rustig, kalm en stil. Uh, ik doe mijn best. Tot zo. E. <laughs>